Uur. Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Een deel leraren heeft geen vertrouwen meer in staatssecretaris Dekker. De belangengroep PO in actie zegt in een open brief het vertrouwen in Dekker op. De groep zegt te spreken namens een derde van de 120.000 leraren in het basisonderwijs. Ze zijn bang voor het snel oplopende lerarentekort en vinden dat Dekker daar te weinig aan doet. PO in actie eist concrete maatregelen zoals het verminderen van de werkdruk en het verhogen van de lonen. President Trump is aangekomen in Saoedi-Arabië. Hij landde een uur geleden in Riyadh. Daar werden hij en zijn vrouw Melania opgewacht door koning Salman. Saoedi-Arabië is de eerste tussenstop op een negendaagse reis van Trump. De eerste sinds zijn beediging in januari. In Riyadh staan onder meer gesprekken met de koning en de kroonprins op de agenda. Ze zullen het onder meer hebben over de strijd tegen IS en de situatie in de regio. Verder wordt verwacht dat de VS en Saoedi-Arabië een grote wapendeal sluiten. In Syrië heeft het Amerikaanse leger Syrische en door Iran gesteunde milities aangevallen. Die leken op weg naar een legerbasis van een door de VS gesteunde militie waar ook Amerikanen zitten. De basis ligt aan de snelweg tussen Damaskus en Bagdad, dicht bij de grens met Irak. Met de aanval zouden de Amerikanen een signaal hebben willen geven dat de door Iran gesteunde milities uit het grensgebied moeten wegblijven oud Ernst is gisteravond overleden. Hubertus Ernst was van 1967 tot 1992 bischop van Breda... en leidde een groot deel van die periode ook de katholieke vredesbeweging... Pax Christi Nederland. De huidige bischop Liesen zegt dat Ernst in zijn nuchtere geloof... en zijn toewijding aan zijn opdracht veel heeft betekend voor velen. Hubertus Ernst trad vorig jaar voor het laatst op in het openbaar... toen hij zijn 75-jarig priesterjubileum vierde... Zijn honderdste verjaardag vierde hij vorige maand in besloten kring. Het weer, eerst flink wat zon, later op de dag meer stapelwolken... al blijft het aan zee wel zonnig. In het zuiden en landinwaarts kans op een bui, mogelijk met onweer. En Het wordt een graad of 17. Morgen iets warmer en overal droog en zonnig. Het is de FM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig...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 Het gaat alleen over de muziek. <coughs> het intro muziekje gaat ook allemaal niet zo goed. Helaas, van de CD gaat het ook niet lukken. Um, wij zitten nu in de studio. met We zitten mij inmiddels... Het weekend staat bol van de Mac Het is al redelijk druk op de Zandpoortsellaan. En zelfs hier op de Tolweg wordt geparkeerd. Aukal um, Beuving doet vandaag de techniek. En daarom zitten we ook een beetje in de studio. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal Gert van Kuik... De eindredactie door Gerrie Rutte. De koffie doet Gery Rutte vandaag. En uh, Gert van Kuik en ik Ben Zonneveld presenteren deze ochtend. We gaan straks praten met huisarts Peter Paardenkoper en longarts Christian Melisand over COPD. Dat is een, uh, een longziekte. Daarna praten we met Olivier van Tetterode. Die heeft een uh, zaak op de boulevard en die wil ook graag palmbomen en verlichtingen. Minke van der Meulen komt ons vertellen over haar laatste huwelijkstoespraak. En daarna in het tweede uur praten wij met Gert van Kuik over de verkiezingen van 2018. Om ongeveer half twaalf komt Toosbergen ons vertellen over de Barbersingers en dat gaat over het Classic Concert van zondag. Als laatste onderwerp hebben wij Ayuma over de Amazing Mondays, daar wordt gekookt en gegeten. En uh, laten we eerst maar zijn muziekje doen, Alko. Ja, ik Dat het uit, uitgezocht uh, hebt. Goed, aan tafel uh, dokter Paardenkoper en dokter Christian uh, Medisand. Eén uh, longarts en één huisarts. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Um, wij gaan het hebben over COPD, zorg beter en goedkoper. Ja. Um, kunt u eerst uitleggen wat COPD is? Mag ik? Ja, dat mag de longarts. <laughs> ja, ja, COPD is een, eigenlijk een verzamelnaam van chronische bronchitis en emfyseem. Uh, en dat is bijna altijd uh, gerelateerd aan roken. Dus mensen hebben bijna altijd gerookt of roken nog steeds. En dat uh, ontwikkelt zich dan dusdanig dat ze klachten hebben van kortademigheid, hoesten, slijm opgeven en verminderde inspanningsmogelijkheid. Ik las uh, in een stukje op, uh, op internet dat het uh, ook erg gerelateerd is aan passief roken. Nou, het, dat kan. Uh, alleen het is heel moeilijk om, om in te schatten uh, wat de effecten zijn bij hoeveel mensen van passief roken. Want dat ja, dan zou ik roepen, ik heb nooit gerookt. Ja, dus het kan best zo zijn dat als je nooit hebt gerookt... en je bent uh, extreem gevoelig voor de kwalijke effecten van roken... dat je toch CBD ontwikkelt. Maar dat kunnen we heel moeilijk onderzoeken... en, en het, het zal waarschijnlijk een hele kleine minderheid zijn. Uh, mensen die uh, longproblemen hebben, dokter Parikoper... die komen natuurlijk eerst bij u, want uh, ik voel wat in mijn, in mijn longen. Ja, dat klopt. En, uh... ja. Dan kom ik bij de huisarts. Ja. Hoe ontwikkelt zich dat? Nou, dat hangt van af Iemand, iemand, iemand komt met een klacht? Nou, als iemand met een, met een klacht komt, dan doe je natuurlijk onderzoek. Hè? En uh, wat je natuurlijk zeker wil weten... is dat je niks uh, naars over het hoofd ziet. Um, dus dat betekent dat er um, uh, uh, vaak ook labonderzoek gedaan wordt... dat er een longfoto wordt gemaakt... of dat, dat wij, hè, wij kunnen als huisarts ook een longfunctietest uh, doen. Mm -hmm. Dat is beperkter dan in, in het ziekenhuis. Maar dat zegt natuurlijk wel wat. Hè? Dat, dat geeft ons wel wat informatie over... wat er in die long aan de hand zou kunnen zijn... En op het moment dat wij dan bij iemand toch te verdenken dat daar sprake is van COPD... Ja, dan gaan, kijken we samen met de longarts uh, of, of dat iets is wat wij <tosses> kunnen behandelen... Of dat, of dat dat toch iets is wat uh, verwezen moet worden. Dus van uw uh, praktijk uit gaat dat naar een ziekenhuis en daar gaat dat verder. Ja, uh, het hangt natuurlijk vanaf hoeveel... Uh, last iemand heeft, maar wij hebben nu met elkaar, en dat is ook in het kader van dit project, afgesproken dat uh, om vergissingen uit te sluiten, als wij denken aan COPD, gaan mensen naar de Longarts, die, doet er een, uh, he, die kijkt heel goed of die diagnose klopt, en dan vervolgens komen mensen weer terug bij ons, he, en dan gaan wij er als huisarts verder mee. Met advies van de Longarts? Met dat. advies van de Longarts. En u heeft het over het project? Ja. Kunnen er nou wat over vertellen? Ja, nou, dat, het, het project heet COPD in de buurt. En um, het is eigenlijk begonnen als een idee om wat wij noemen draaideurpatiënten. Dat zijn dus mensen met een, die COPD hebben uh, met een ernstige last, zoals dat zo mooi heet. Uh, ja, die gaan vaak het ziekenhuis in en dan zijn ze even thuis. Dan komen de kleinkinderen en dan uh, worden ze weer ziek en dan gaan ze <tie> vervolgens weer uh, terug. Hè? Dus de longarts en ziet die mensen als het ware. Hè? Op het moment dat ze de draaideur uit zijn, dan komen ze weer uh, terug. Nou, dat, en je hoeft die mensen niet altijd op te nemen in uh, een, een ziekenhuis. Je zou ook kunnen proberen... Om bijvoorbeeld hier bij AMI, bij het Huis in de Duinen, om daar op de Zandhoeven mensen, mits zo goed ondersteund worden, op te nemen. Zodat ze daar kunnen herstellen en dan terug naar huis. En van daaruit is eigenlijk dat hele, vanuit dat idee, zeg maar, samen met de longartsen, samen met AMI, samen met ons als huisartsencentrum. is het idee gekomen om daar ook een breder project van te maken. Waarbij ook nu mensen, wat ik al net zei, van nieuwe mensen gaan naar de longarts. En komen terug. Dat is eigenlijk uniek, want het gebeurt bijna nergens. Mm. En uh, we hebben dus een soort uh, uh, app hè, op een computer waar mensen uh, elke dag op aangeven hoe ze zich voelen. En um, dat kan he, variëren, wat ik net zei, van elke dag tot één keer in de week. Uh, en wij kijken met elkaar, het is dus een soort werkgroepje uh, die met elkaar kijkt uh, uh, hoe mensen uh, scoren. Dus dokter Melisand kijkt ook mee in die, in die app. En daarna wordt er overlegd van uh, we moeten dit, we moeten dat. Ja. Dokter Melis, ziet u veel draaideuren voorbij komen? Ja, het is een belangrijk deel van, uh, van zeg maar datgene wat zich op de longafdeling bevindt. Uh, want sommige mensen zijn op een gegeven moment inderdaad zo slecht dat ze ja, erin en eruit... Uh, <kijkt> dus dat is wel een, een, een substantieel deel van onze patiënten opgenomen op de afdeling. Um, ik kan me dat zo voorstellen dat in het begin dat je uh, komt en huis gaat, komt en huis gaat. Maar uiteindelijk, uh, als de ziekte zich doorzet, dan is er geen naar huis gaan meer bij natuurlijk. Ja, er komt natuurlijk een keer een moment uh, uh, waarbij de patiënt dus aan het slecht is... dat wij ook eigenlijk niet meer zoveel kunnen betekenen. Of ook een, een sanatorium bijvoorbeeld niet. Um, en in principe is de afspraak landelijk in de westerse wereld... dat de, uh, alle slechtste patiënten bij de longarts blijven... Alleen als je naar de fase gaat van jongens, het end komt in zicht. Ja, dan is ook onze meerwaarde op een gegeven moment op. En dan treed je weer in overleg met de, <tossimus> de huisarts. Om te zeggen: van nou ja, we zijn zo ver, zo slecht inmiddels. Dat de patiënt weer het beste in jouw handen is. Zijn er nog sanatoria in Nederland of in het buitenland? Nou, ja, dit wordt. Uh... Ja, ik, ik noem het sanatorium. Het is eigenlijk een, een, een astmacentrum of COPD-centrum. Uh, daar hebben we een paar van in Nederland. Die richten zich op astma en COPD. Ja. En we hebben nog één astmacentrum in. Uh, Davos in Zwitserland. Die is er nog steeds? Nog steeds. Die, die hebben zand... het wel wat moeilijk, maar ja? het bestaat nog wel. Waarom is het moeilijk? Te weinig patiënten? Nou ja, je ziet door de ontwikkelingen met, uh, met ook allerlei nieuwe middelen... en niet alleen maar puffjes, maar ook andere middelen dan puffjes, dat, dat we heel ver kunnen komen in Nederland. Okay. Uh, en dat betekent dat, dat het patiëntenaantal wat, wat in aanmerking zou komen voor Davos... steeds, uh, steeds lager wordt. Heeft het ook te maken met de locatie waar je woont? Want ik kan me voorstellen dat het in Zandvoort gezonder wonen is op dat punt... dan op de Veluwe vanwege de zeelucht? Ja, ook, ook hier is het onderzoek heel moeilijk. Um, we weten vanuit de verhalen van de patiënten dat sommigen doen het heel goed doen uh, in, in Zandvoort... en anderen zijn heel blij in, uh, in Brabant. En de een doet het heel goed met, uh, met nat weer en de ander weer met droog weer. Okay. Dus dat is heel lastig. Um, waar, waar het om gaat is dat je bij astma vooral... Uh, zo min mogelijk wordt blootgesteld aan allerlei prikkels. En of dat dan rook is of uh, uh, allergieprikkels, zoals boompollen, hè, nu het hooikoortseizoen. Dus je moet zo min mogelijk prikkels hebben. Dus als je op het strand ja. zou wonen als het ware, ja, dan worden een heleboel van die prikkels weggewaaid. Ja, ja want uh, vroeger kwam men uit Oostenrijk hier naar het, uh, het Zandvoortse om zich te laten opknappen. Ja. En uh, dat is dus niet meer zo. Um, is COPD een, een, een, een grote ziekte in Nederland? Zijn daar heel veel mensen van? In, in... Nou, daar zijn zeker heel veel mensen van en er komen er ook steeds meer bij. Uh, hè? Je bevoorstelt bij ons in de praktijk, uh, wij, doen een, wij hebben een kleine 10.000 patiënten... daar zitten 500 COPD-patiënten bij. Um, variërend en met klachten die uh, gering zijn tot uh, zeer serieus. Hè? Mensen die echt, uh, er echt heel veel last van mm -hmm. hebben en er bijna niks meer mee uh, kunnen. Ja, en we zien gewoon, maar dat zien de longhuizen volgens mij ook... Hè, dat het wel uh, ook nog toeneemt. Dat er, uh, dat er nog wel... Uh, ja, zeg maar dat het niet zo is dat er nu er minder gerookt wordt... vraagteken, er ook minder OPD komt. Hè. Er is nog een golf mensen die uh, jong begonnen is met roken... en die zeg maar, nu als het ware toch nog uh, klachten gaat ont ontwikkelen. U zegt er wordt minder gerookt. En uh, het is een soort naslag van wat er gerookt heeft, dat komt ja. Ja. er dan aan. Dan zou je kunnen verwachten dat pak een beetje over 15 jaar de, de daling ingezet wordt. Nou, 15 jaar denk ik niet. Dat, ben je daar niet zo optimistisch in. Ja, dat is heel erg optimistisch. <laughs> want inderdaad, zoals, zoals terecht al gesteld... de, de effecten die hikken na. Um, en bovendien, uh, we hebben nu voor het eerst... vorig jaar een, een percentage rokers van de volwassen bevolking bereikt... van onder de 25 procent. Het is 24, nog wat. Uh, en dat is het voor het eerst sinds jaren. Dus u, u ziet dat het heel langzaam achteruit gaat. Dus de komende... Tientallen jaren is er nog voldoende ontwikkeling van nieuwe COPD-patiënten. Buiten dat die mensen natuurlijk niet roken of niet meer zouden moeten roken... zijn er andere manieren om het te bestrijden? Door sporten of voeding? Ja, nou we zijn inmiddels zover dat uh, de allerlei pufjes die we geven... Uh, die, die, uh, die verlichten de symptomen. Maar een aantal zaken helpt daadwerkelijk in het verbeteren van de overleving. En dat is uiteraard stoppen met roken zuurstof op de juiste indicatie. Maar we weten ook, inmiddels de laatste jaren... Uh, zeer goed uh, aangetoond in onderzoek... dat bewegen uh, helpt in het verbeteren van de overleving. Uh, en er is een mooie nieuwe term bedacht in Nederland... dat niet bewegen is eigenlijk het nieuwe roken. Oké. Okay, okay. dus, dus dusdanig zijn, zijn de effecten in de positieve zin. Maar ik weet dat er een klasje is, dat COPD-klasje... dat ja. uh, sport, zeg maar, of fitness... Ja. Worden die resultaten van die mensen... die komen iedere week twee keer bij elkaar in een apart ja. klasje... worden de, de vooruitgang van die mensen... wordt dat ook dan door jullie bijgehouden? In, in het ziekenhuis zeker, maar ik denk ook... in de huisartsenpraktijk bij dokter Paardenkoper. Ja, wij, dus zeker voor de mensen die in dat project zitten... als die meedoen ook in het, in het klasje... dan hou je heel goed in de gaten... of de scoren die zij invullen... en die score bestaat uit een stuk of tien vragen over... Um, hoe mensen zich voelen, maar ook of ze nog hoesten... of ze sputumproductie hebben. En je ziet dat um, als mensen zeg maar, uh, op een goede manier fysiotherapie krijgen... En inderdaad ook gaan oefenen en trainen... dan zie je die score dus verbeteren. Dan zie je dat lijntje dalen. En dat is goed, he, want een, een dalende lijn betekent dat mensen zich beter voelen. En wij kunnen dat inderdaad ook zien... In, uh, he, ook van, van alle patiënten die in die klas zitten... dat bij de mensen die in het project zijn ingesloten... en zijn er nu een stuk of zestig kun je heel goed zien dat als mensen daar actief mee aan de slag gaan... dat dat lijntje gaat dalen en mensen zich inderdaad ook beter voelen. Dus de fysiotherapeut heeft daar inderdaad werkelijk een actieve rol? Ja, en dat is ook inmiddels bewezen in onderzoek dat de fysiotherapie... en dan zijn er tegenwoordig ook in Nederland gespecialiseerde longfysiotherapeuten... dat de, hun toegevoegde waarde is enorm. En als onderdeel van ons project is ook dat als ik iemand verdenk van zijn UPD die komt bij de longarts en komt vervolgens weer terug met die diagnose bij mij... dan is de eerstvolgende stap naar de visio. Okay. Dus de, het project is redelijk groot. 60 mensen vind ik een, een, een, toch wel een, ja. voor zo'n project wel, wel fors. Dat geeft natuurlijk zijn resultaten straks. Ja. Uh, er ligt hier een questionnaire uh, bij u. Kunt u daar wat over vertellen? Is dat iets wat de, de, uh, de mensen die bij u komen of bij, uh, bij Dr. Merisand? Dat het zijn, uh, de mensen die in het project meedoen, uh, die gaan dus deze vragenlijst, de CCQ heet dat, het is een uh, gezondheidsvragenlijst, uh, gaan ze een aantal keer in de week beantwoorden. Uh, en dat zijn eigenlijk verschillende domeinen waarbij wordt gevraagd van, ja, hoe voel je je, ben je neerslachtig, maar kun je ook nog activiteit ontwikkelen, kun je nog sociale activiteit ontwikkelen, kun je nog boodschappen doen uh, en dan moet je dat scoren en dan komt daar een bepaald uh, getal uit en ja... Ga je boven zeg maar, de drie uitkomen gemiddeld, dan, dan is dat een signaal van eigenlijk een alarmsignaal. En zit je tussen de 0 en de 1 gemiddeld, dan weten we dat het eigenlijk wel goed gaat. Nou, en zo kunnen we dat dus monitoren in de tijd. Dus uh, men komt bij, denk ik, eerst bij de huisarts met, met iets van, nou, ik voel me zo lekker, uh, krijg ik deze lijst voor je, uh, voor je ja. gezicht en dan ga je die invullen. En hij wordt op vijf ingevuld. Dan slaan alle alarmbellen door. Bij maar dat is een beetje, en het grappige is natuurlijk dat deze lijst wordt dus door mensen in het project zitten, worden ingevuld op de computer. En wij kunnen dus meekijken en wij is dan, mijn praktijkverpleegkundige, de wijkverpleegkundige van AMI en de longverpleegkundige uit het ziekenhuis. Dat zijn eigenlijk de drie die de scores van al deze mensen bekijken. Wij geven van tevoren aan bij mensen of ze binnen welke grens zij moeten zitten. En op het moment inderdaad dat dat lijntje boven de grens uitkomt... dan gaan bij ons de alarmbellen af. En dan gaan we dus mensen bellen of we gaan bij mensen langs... of we vragen of de wijkverpleegkundige... die zegt: nou, wij gaan even kijken. Of de longwijkverpleegkundige... of de, de, de longverpleegkundige in het ziekenhuis... zegt tegen dokter Medizand van... Joh, kijk eens even mee, want nee, dit gaat ineens niet, niet goed met deze meneer... Dus, op, op deze manier ben je er veel sneller bij. En het doel is natuurlijk dat, omdat wij die lijn zien stijgen... vaak voordat mensen uh, het idee hebben al dat het veel ja. slechter gaat... dat je mensen uit het ziekenhuis houdt. Is het een, een uniek project in Nederland of wordt het elders ook gedaan? Nee, het is een uh, volstrekt uniek project in Nederland... En dat komt omdat heel veel projecten uh, gaan over het terugbrengen van de zorg van de tweede naar de eerste lijn. Hè, dus van de specialist naar de huisarts. Ja, wij brengen COPD terug naar de patiënt. Hè, dus wij gaan van de tweede naar de eerste naar de nulde lijn. En er zijn een aantal van dit soort projecten die wel tussen huisartsen en ziekenhuis draaien. Of in ziekenhuizen onderling. Maar zoals wij het doen is uh, uniek. En de ziekte... De ziekteverzekeraars, hoe staan die er tegenover? Nou, die zijn heel uh, erg uh, enthousiast. Hè? Dus uh, de grootste verzekeraar hier, Zilveren Kruis, heeft gevraagd of wij kunnen nadenken over hoe we dit in de hele regio kunnen uitrollen. Oké, okay, mooi. Is er uh, voor mensen die, die dit luisteren uh, informatie te, te krijgen over dit project? Ja, bij de huisarts. Want alleshand ja, alles voor zijn huisartsen doen mee. Alleshand voor zijn huisartsen hebben praktijkverpleegkundigen die dit doen. Dus uh, bij de eigen huisarts is er voldoende informatie te krijgen. Het is een, een, een, een heftig onderwerp soms, maar toch hartelijk dank voor uw komst. Uh, Dr. Medissant en Dr. Parikoper, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Tantas canciones hablan del amor Son demasiadas Me puede el corazón Quise contar algo fuera de ti Solo salieron un verso sin ti Quise escribir historias de la vida actual Mis ganas se burlaron otra vez Perdí mi un sueño recordándote Musas se impacientan al rode tu piel. Cómo evitar tu dulce inspirazione, succumbi in fiel al clásico cliché. Canción protesta, ensayo agudo, son de fiesta. Cambio climático. Vitacura de tren, tu eres mi escusa para improvisar los versos más sencillos. En Gaan wij door met het tweede onderwerp. En dat is uh, roep om palmen en feestlampjes. Olivier van Tetterode, de eigenaar van Boa Vista. Uh, dat is de souvenirshop die als eerste op de hoek staat op de uh, Noordboulevard. Ja, het klopt. Uh, boulevard nummer 6, de eerste naast Bouwspallers. Naast Bouwspallers. Met uh, uh, mooie, heldere kleuren. Is, je mist het niet. <laughs> nee, je mist het niet. Uh, het is een van de weinige uh, souvenirswinkels die er nog is. Ja. Ik geloof dat er nog eentje bij uh, de rotonde is. Ja, dat is, uh, dit is maar een klein zaakje. Die zit er ook al heel lang. Dus het is eigenlijk uh, het laatste der, uh, van de uh, souvenirzaken die er nog zijn. En er is er toch echt een behoefte aan, hoor. dat merk je wel. Ja, uh, ja. Dat is eigenlijk mijn, mijn volgende vraag. Wat is de runner van zo'n uh, souvenirswinkel? Van oh, souvenirs? Ik verkoop schelpen... Uh, uh, voor strandbenodigdheden, schepjes, toestanden... maar ook uh, gewoon drankjes voor mee te nemen en zo. Het is allemaal vrij simpel, maar het is dus echt een vraag. Naar. Heb je echt een, een, een loop vanaf de trein die via jou naar het strand gaat? Uh, nou, nou, nou, het, is, het is meer vanaf het strand. Die loop is er ook wel, maar ook meer van het strand af... en van uh, de doorgaande weg, van de boulevard Bernard. Is, is er veel vraag naar zandvoortartikelen? Ja, ja, ja. Na nou, Zandvoort artikelen, dat, die laten we meestal zelf maken. Dat doet uh, de andere souvenirhandel ook, onze souvenirshop. Die laten ze ook zelf maken. En, uh, ja. okay. Dus het doet maar een hele kleine markt, he. twee, twee winkels hier maar. Ja, ik kreeg regelmatig gevraagd naar dat soort artikelen: magneten, vlaggen, kaarten en dat soort dingen. Maar die heb jij dus ook? Ik ben helemaal voorzien. Dus, hij uh, okay. <laughs> is helemaal voorzien kom, van alles en nog wat. even kort te ja, Ik uh, stuur ze dan door naar het vvv uh, alles is het, uh, is het zo dat, uh, um, vroeger was het zo, waar je kwam, ko kocht je wat? Ja. Dus je ging naar Oostenrijk en dan kocht je een, een dingetje. Is die trend er nog steeds? Is nog steeds. Uh, je, uh, ik denk dat je het kunt vergelijken als je zelf uh, naar het buitenland gaat. Uh, je gaat naar Brazilië of naar uh, Thailand. Je koopt altijd wel een kleinigheidje, een schelp of een weet ik wat, of een magneet. En dat is, vooral Duitsers, maar jij ja, krijgt een heel internationaal publiek. Hè? Brazilianen krijg ik. Uh, Amerikanen, en het, is, het komt doordat op het gedeelte waar onze winkels zijn... er zitten drie grote viersterrenhotels, hè? Het Palace Hotel, Best ja. Western, het Center Parks Hotel en het NH Hotel. Dus Hele grote potentie zit dus, daar. Dus die loopt, die merk je wel. Ja, absoluut. Nou is uh, uh, jouw roep eigenlijk... het uh, tussenstuk tussen de rotonde en de Bouwers Palace... wordt keurig voorzien van uh, palmbomen, ja. kiosken en noem het maar op. En aan mijn kant, jouw kant dus... Er gebeurt eigenlijk niks. Ja, ik, wat? Er staat een roep om palmbomen, maar zou je daar nou nog meer willen hebben als een ja, paar? Ja, dat, dat is uh, de, de vrijheid van de journalisten. Van de <laughs> ja, Trafbad, dat is, ja. het zal ze interpreteren. Maar het is gewoon. Uh, dat, het principe is gewoon dat er gewoon iets aan die boulevard gedaan wordt. Er is de laatste twintig jaar aan het gedeelte weinig gedaan. Ja, alleen dat, de weg is vernieuwd. Alleen de hoognoodzakelijke zaken zijn gedaan. En nou, je ziet het gewoon verpauperen. En dat is gewoon jammer, want het is een van de entrees van Zandvoort. Zandvoortslaan en de Zeeweg, dat zijn de entrees. En ja, hoe mooi zou het zijn als dat verfraaid werd, ook met palmbomen En een feestverlichting of een sfeerverlichting. In de plannen van de entree is dit niet meegenomen? Nee, het, het, het plangebied het loopt ja. precies langs de Van Heemskerkstraat. En daar stopt het. Het enige wat er wel komt en wat goed is voor onze winkels daar... is dat er een zebra komt. Er komt een zebra vanaf uh, zeg maar de boulevard uh, van Vaarsje naar de Barnard. Dan uh, zo schuin in het, verloop, in het uh, verlengde van die trap die naar beneden ja, gaat. Ja, ja, ja. Ah, dus en... dat is al een heel, uh, heel een verbetering. Want het is een, uh, een gevaarlijke situatie daar. Het is, het is ook aantrekkelijk als er zo'n overstreekplaats ligt... om even naar de overkant te gaan. Dat ook, ja. Dat die loop kan je... komen. Als je eens goed naar die boulevard kijkt... Hè, want uh, als je van, vanaf NH Hotel kijkt tot, uh, tot jouw tent, zal ik maar zeggen... die ziet er goed uit. Daartussen staan er al een paar die er niet zo fraai uitzien. Zou je ook een beetje die eigenaren kunnen opporren om daar uh, wat mee te doen? Nou, Ik denk dat het, de, de gemeente daar weer een taak in heeft. Om, uh, ja, ik, ik verwacht dat ze met één of twee jaar een nieuw bestemmingplan... Uh, die worden onder zoveel jaar die, uh, geüpdate, vernieuwd. En dat, er, dat het moment is om te gaan kijken... om een, een verbeterslag te gaan maken... Maar is het um, eigendom wat je bezit, dat pand? Uh, ik, ja, dat dat? Zijn, uh, ik, de eerste twee panden zijn eigendom, eigen grond ook. En de rest is allemaal erfpacht. Dus dan kan ja, de gemeente ik... in, in de toekomst kan ze heel veel bij. Nou oh ja, daar, dat zie je nu met de passage dat daar uh, ja. Zandvoort in last is. Om ja. het zo maar te, te noemen. Dat zou daar ook kunnen gebeuren. En, uh, maar ik ben het wel met je eens dat het een stuk van de Zandvoortse boulevard is. En daar wat mee gedaan zou kunnen worden. Heb je al actie genomen... Uh, ten opzichte van de gemeente Zandvoort? De gemeente Zandvoort, ik heb uh, de burgemeester een keer aangesproken... en uh, met de wethouder uh, Kuipers heb ik ook al is heel kort erover gesproken. Die is ook op uh, werkbezoek bij, ons, uh, bij onze zaak geweest. En, uh, nou, het, uh, maar het, is allemaal, het zit in de pen. Maar ja, dit voorstel wat ik nu heb gedaan het innovatiefonds... is echt een... Uh, ja, <coughs> uh, da, daar is het fonds voor. Dat staat ook in de doelstellingen, in, het, uh, in, het, uh, in de statuten... Okay. staat ook precies verfraaien van... De algemene openbare ruimtes. Nou, dit is een, zeker een vervrijing. En, ook, en innovatief. Innovatief en het is een sfeerverlichting. Dus ik, ik nee. verwacht dat het helemaal binnen de doelstellingen van het fonds past. Maar heb je ook aansluiting gezocht bij de ondernemersvereniging Zandvoort? Ik weet dat Peter Tromp een uitgewerkt plan heeft ingediend... ook voor feestverlichting in het centrum en in Noord. Heb je daar aansluiting mee? Ik heb met de, de ondernemersvereniging Zandvoort... Ik heb een, een soort clubje. We gaan waarschijnlijk een ondernemersvereniging... voor de Noordboulevard oprichten, op Boulevard Barnard. Omdat de ondernemersvereniging Zandvoort... die heeft het toch eigenlijk het meest oog... voor de ondernemingen in het centrum en het strand. Naast het strand heeft weer een eigen ondernemersvereniging. Zelfs twee. Ja, dus ik denk dat de, de, de belangen iets, iets verschillend liggen. En ook, er is ook door de ondernemersvereniging Zandvoort... Uh, Weinig gedaan de afgelopen jaren richting Noord-Boulevard. Maar ah, ken je zijn plan? Ik, hij... weet dat, ik weet dat hij de sfeerverlichting die normaal door de ondernemersvereniging werd betaald, uh, uh, ook uh, als voorstel heeft neergelegd bij het uh, Innovatiefonds. En dat, uh, ja, dat zal eventueel aansluiten. Want, uh, maar dat, hij, heeft niet, want hij heeft wel Noord, dacht ik, daarin begrepen, maar niet dat stukje bij jullie, Boulevard. Nee, dat zit is, er niet dat in. Daar heb ik niks, geen, geen signalen van ontvangen. Oké, okay. okay. nou, dus de aanvraag die, uh, die ik ga eigenlijk bij jullie vandaan, bij die vier ondernemers? Ja. Officieel weg? Ja, ik heb hem afgelopen maandag, de 15e, even kijken, het ja. uurtje. Ja, ja, 15 mei, ja. heb ik hem ingediend en ik heb uh, twee dagen later was het artikel in het Haamsdagblad. Dagblad. En dezelfde dus dag kreeg ik ook een bevestiging van de voorzitter van het innovatiefonds en uh, dat het in behandeling is. Alleen dat het nog even kon wachten omdat uh, formulieren moesten nog gemaakt worden en de, de regels moesten nog iets uh, aangepast worden. Dus ik en er is wacht, nog ik geen even geld hoe het uh, verder gaat lopen, maar ik heb. Uh, er, er is heb ook nog geen op, geld op, bij het innovatiefonds. Wat zeg je? Er is nog geen geld. Nou, er is, is, wel, er, is, er is wel zeker geld, want is. er is geld gereserveerd door de gemeente. Maar, uh, ja, maar die moeten nog geïnd worden. En het gaat, het dan, nog nee, nee, nee, er is geld gereserveerd voor de, de gemeente zelf. En er moet geld geïnd worden. Ja. Dus er is wel degelijk uh, geld. Maar ik ben het met je eens. De, de, het innovatiefonds is pas opgericht. Er is pas een. Uh, voorzitter benoemd. Ja. En die procedures... moeten nog geschreven worden. Dat, uh, dat gaat misschien... wel een paar weken duren. Ja, nou, ik, eh, ik begrijp dat, het, uh, dat... de ondernemersvereniging Zandvoort... wel ook al iets heeft ingegeven. Ja, er zijn meerdere... aanvragen. Ja, ja. En, uh, nou, dit is ook een aanvraag. En uh, ja, uh, ik heb... een hoopvol gestemd, want het voldoet... geheel aan de, aan de doelstellingen. En het is echt een... Uh, hoe mooi zou het zijn... als je Zandvoort inrijdt vanaf Bloemendaal en je komt op een soort van niche-achtige Zuid-Franse boulevard met palmen terecht. En uh, dat is toch een prachtig welkom van Zandvoort. Ik, uh, ik wil hem toch even in, uh, in, in de zwarte hoek zetten. Ja? Dan... Uh, verwacht je geen weerstand van bewoners daarachter? Nee, ik, uh, ik ben heel goed... Uh, heb je daar wel eens contact met, met, mee? Ja, ik heb met de, ondernemersvereniging, of met de vereniging van eigenaren... Uh, daar heb ik er te maken met twee, met uh, mijn ja. zaak. Heb ik heel goed contact. Ik heb alles wat ik ook heb gedaan in het verleden, altijd goed overleg gehad. En ja, het is natuurlijk het is een toeristische uh, uh, strook. Het is natuurlijk de hele boulevard. Het is primair toeristisch. En die woonfunctie is later gekomen. Ja. Die, of jongens, die stonden er eerst. En die flats zijn er een paar jaar later gekomen. Ja. En mensen die daar wonen, die weten dat ze aan de kust wonen. En dat ze, dat ze af en toe wat... Uh, ja, het kan wat druk zijn en dergelijke. Maar ja, een palmboom vanuit je uh, raam te zien, dat lijkt me. Dat is geen... Uh, dat is niet slecht. Nee, dat geloof ik ook niet. wel de vorige jaar nog wel een ruzie geweest over een kiosk. Maar met um, zo'n palmbomen de... had je gedacht? Ik, ik, ik, ik, ik, denk, ik, ik heb een schatting gemaakt. Ik denk tussen de 18 en de 20, schat ik. Maar dat is in de grond. Ik, ik zou even moeten kijken hoe ze, dat, uh, uh, hoe ze dat op de. Wat voor aantallen ze bij de Middenboulevard hebben gedaan en hoeveel meter. Dus ik denk over twee palmbomen tussen elk paviljoen. En dan eventueel bij het Center Parks Hotel. Mocht dat ook in over iets meer, of wat dan ook. Nou. En dan op die manier kom je aan die aantallen. Maar een palmboom huur je gedurende het seizoen, neem ik aan. Dat zijn, zijn geloof ik liefconstructies hè. De, de palmbomen die nu hier staan, die worden geleased. En ja. mocht er eentje uh, een soort van de geest geven of bruin worden, ja. dan worden ze vervangen. Ik maar geloof dan... zelf dat het plan al is dat ze ook om de zes maanden vervangen worden. Ja. Dus er staat in december ook een palmboom? Nou, ik denk dat het voor seizoen is, hè. net zoals de middenboulevard of de Boulevard de ja. Het is gewoon vanaf half mei tot. Begin september, ja, begin september zo. Begin september, ja. Kijk, dat is de periode dat de meeste toeristen zand wordt bezoeken. Ja. Toeristentijd, die eindigt ja. een beetje in september... en dan zou het ook zonde zijn om die palmbomen dood te laten gaan. Ja. Uh, hoe zie je de verlichting? verlichting, nou dat is... Uh, ik had eerst gedacht, en, natuurlijk het meest feestelijk is een soort van... Uh, soort sliert van, van het soort... Uh, tussen die verschillende ja, lantaarnpalen, maar die ruimtes zijn veel te groot... Maar ik, uh, ja, ik ben zelf ook innovatief. Ik dacht, nou, de feestverlichting in het dorp... de sfeerverlichting, die wordt in, uh, na de feestdagen wordt die weggehaald. En mm. is geloof ik eigendom. Of wordt ook ja, is eigendom van de Het Is eigendom. Nou, Aangezien dat nu ook be, gesponsord wordt door het uh, fonds... zouden die in de zomerperiode mooi aan dezelfde, aan, bevestigd kunnen worden... aan die lantaarnpalen, aan uh, de Boulevard Bernard. Dus dat is al een hele kostenpost minder... En dan zet je er alleen iets andere lampen in, verlichting. En dan, dat scheelt een hele hoop. Ja, alleen ik geloof dat het plan van overzet is om het, om het ook in het dorp te laten hangen met een themaverlichting. Ja. Maar dat zal elkaar misschien een beetje gaan bijten. Hoewel, je kan natuurlijk ook een aparte sfeerverlichting voor de boulevard ontwerpen. Het zij met aanhangsels op mooie lantaarnpalen die je, die je daar neer kan zetten, toch? Ja, ik denk het uitwerken van het plan, het verlichtingsplan, dat is een tweede. Het gaat eerst dat er een principe uitspraak komt van het fonds. Of ze mee willen gaan in die voorstellen. En dan denk ik het uitwerken in samenwerking met de gemeente en mensen van het bestuur. Is een principe uitspraak van een wethouder ook belangrijk in deze? Nee, meneer Kijkers ook, maar ja. Ik, ik ben ook actief op andere gebieden. En dat wil ik niet door elkaar halen. <laughs> ja, Oké, okay, nou ja, uh, laten we het dan apart houden. Ja, Beter uh, van dit. <laughs> nee, dus ik, ik, ik vind het heel prettig om alles zuiver te houden. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Um, bedankt voor de toelichting. En we gaan dit zeker volgen. Uh, om eens te kijken hoe dat... Want het is toch een stuk André van Zandvoort. En niet met de trein, maar met de auto. Uh, dank voor je komst. Uh, tot de volgende keer. Dankjewel. Goed, dankjewel. Je hey, hoort wel even contact met Peter day that we share hebben je uitgenodigd omdat je vorige week donderdag alweer... Ja. een huwelijk hebt getrokken. En dat was to toevallig van mijn zoon. Ja, ik wist niet wat ik zag. Nee, precies, maar dat vond ik wel erg leuk. En jij vertelde mij onder andere dat het ook je laatste huwelijk was. Dat vond ik wel aardig. En dat je naar schatting zo'n 500 van die huwelijk hebt gesloten. Wat ik grappig vond is jouw verleden uh, als uh, juf, zeg maar... Het wel heel goed aan bij de dame die je nu trouwde. Ik is, weet het niet. Is die ook niet. juf? Ja. Ik weet het niet. Je wist het niet? Of dat aansluit. Ik bedoel, toen ik gepensioneerd werd... althans, ik ben met de dop gegaan... door Stroming Onderwijspersoneel. Uh, toen werd ik door Kees Wester gevraagd... en door de burgemeester toenmalig van de Heide... om ambtenaar van de burgerstand te worden. Hoe lang is dat geleden? Oh. Ik denk, 500 huwelijken geleden. Ja, ik denk... En hoeveel was, doe tegen? je dit per jaar, hè? Nou, is er 96 overleden. Maar je... je, je zei net... Uh, het werd gedaan om de uh, ambtenaren te ontlasten. Dus dat ja, is al echt een hele tijd, tijd geleden. Dan, ja, dan, uh, toen waren er nog veel huwelijken. En de ambtenaar van de burger, die Dat was niet zo'n grote groep met Kees Wester en Piet van Staveren. Koenraad. Die was er al niet meer. Oh, die was er al niet meer. Dat was toch heel lang geleden. Dacht het niet. En uh, toen zijn er een paar gevraagd. Tenminste, ik ben gevraagd door Kees Wester en de toenmalige burgemeester van de Heide en uh, Hilbes, Methorst. Die hebben gesolliciteerd en Hanneke van der Heide deed het ook via haar man. En wij waren toen met z'n vieren ambtenaar van de Burgerstand. Die. Um... Hanneke van der Meijs, de burgemeestersvrouw... Ja. die heeft dat ook gedaan. Ja. Uh, die club van vier die stond eigenlijk... apart van de, van de ambtenaar van de burgemeester. Ja. En ze, hebben jullie daar... Een, een ze, is ze verteld hoe je dat moet doen? Uh, nee, je werd zo voor de leven, zo leven gegooid. <laughs> er was geen protocol? Dat Ik ben toen een paar keer naar trouwerijen gaan kijken... hoe dat ging. Ja. en uh, Hier op Zandvoort en ook buiten Zandvoort... Nou ja, toen kreeg ik mijn eerste huwelijk toegeschoven. Later was het, ze konden je kiezen of ze werden toebedeeld. Hè. Nou ja, dat eerste huwelijk is een grote mislukking geworden. Het huwelijk het of de toespraak? Trekking. Alle twee. <lacht> <lacht> <lacht> ik neem niet aan dat je ze alle vijfhonderd bijhoudt. Nou kijk, ik heb nee. <lacht> in de zenuwen mijn eerste toespraak zitten maken... en weet ik veel, allemaal... Nou ja, en... Uh, we staan bij de deur. Die ging vijf minuten voor twee open. Er staat een heleboel volk buiten. En wij wachten. En wachten. En ik had een gesprek met het maar thuis gehad. Ze moeten nog komen. Ze zijn helemaal niet geweest? Nee. Je had wel voorbereid? Je bent ook op bezoek geweest bij die mensen? Neem nee, bij mij thuis zijn ze geweest. En dan heb je zo'n intake? Ja, en toen heeft de bodema maar gezegd... die heeft een paar keer gebeld. Geen gehoor gekregen dat de trouwerij niet doorging en ik <lacht> me ogen maar weer uitgedaan. Heb je ja. daarna nog gekeken hoe dat afgelopen Ik zei is. tegen Kees van... Uh, zie je wel, ik breng ongeluk, ik doe het niet meer op. Maar die tweede uur was wel succesvol. Jawel, jawel. Maar waar die eerst gebleven zijn... het was nog een collega, directeur van een school uit Heemstede. En niemand weet wat. Je hebt ze nooit meer gesproken? Nee, ze hebben betaald. Die en, zijn uh, betrokken. <lacht> <lacht> nou, op zich is dat wel heel al. Het is een leuk begin, moet ik ja, was zeggen. Ja, het is wel een leuk begin. In die, al die tijden die, die je gedaan hebt, heb je zandvoorts voorbij zien komen. En, ja. uh, zijn er bijzondere herinneringen aan? Oh jee, zoveel. Uh, ja, je trouwt jong oud. Homo's, lesbiennes. Uh, je maakt verschillende situaties mee. Uh, ik heb getrouwd uh, in die urenken. Ik heb op het strand getrouwd. Een draadhuis, wat mijn voorkeur altijd heeft. Uh, ik heb op een sterfbed getrouwd. Ik heb bij een familie thuis, waarvan de moeder terminaal was... Uh, de trouwerij gedaan. En dan heb je zes getuigen nodig. Nou, het was een klein huis. Dat, de getuigen heb ik toen maar meegenomen naar de keuken... om daar te tekenen. Ja, dat zijn toch... En je hebt ook... Uh, die met een oom komen, hè? even uit de baaiers. En, uh, en weer terug. Met een bewaker, en dat noemen we dan een oom. Met een oom. En dan trouwen ze. En dan kregen ze in mijn tijd nog wel een kop koffie op het raadhuis. Nou, en dan vertrok de bruidegom weer met de oom naar de baaiers. <coughs> en dat schijnen ze gedaan te hebben... dat is allemaal voorarrest, heb ik begrepen... Eh, om strafvermindering te krijgen... dat ze een getrouwde man zijn. Ja, ik ben getrouwd, dus ik mag niet zo lang zitten. Dat is ook wel een variatie. Ja, eh. hey, Als je die, die, die opzomming... Hè, sterfbed, eh, trouwen met een oom... trouwen op strand, want je mag tegenwoordig bijna overal trouwen... wordt dat voor jullie voorbereid... of moet je dat allemaal zelf doen? Hoe bedoel je voorbereid? Nou ja, als er iemand bijvoorbeeld... Eh, laat zwaar geval nemen van een sterfbed... moet je zes getuigen hebben... Uh, dat moet allemaal. Dat doet, dat doet uh, de burgerlijke stand. Want als ik in ondertrouw ga, moet ik mijn getuigen opgeven. Uh -huh. Dus als ik dan op een bijzondere plaats thuis. of in nieuw unicum, wat dus geen gemeentegrond is. Uh, ja, dan moeten ze zorgen voor zes getuigen. Uh -huh. uh... Wat is de gekste plek waar je mensen getrouwd hebt? Nou. Ja, die, die, die, die huiskamer met zo'n groot ziekenhuisbed erin. en je kon je kon er niet keren. Ik zeg, bedoel, dat, ja, dat zijn toch hele situaties. Maar op het strand, op het circuit. heb je neem ik aan ook Het Circuit had? heb ik niet gehad, strand wel. Dat is tegenwoordig ook heel ja, populair. In het begin hebben we daar ook. Uh, dat een strandtent een kruis kreeg. Omdat de accommodatie toch niet goed was... dat jij daar staat te praten. En ze lopen in een badpak of in de half bloot... binnen <laughs> voor, een, voor een biertje. Dat is echt geen doen dat, nee. Vond je het leuk, al die tijd? Ik heb het altijd met plezier gedaan. Ja. Waar de huwelijken bij, waarvan je achteraf zegt... dat vond ik eigenlijk zo leuk. Die mensen heb je gevolgd? Dat zijn vrienden nou, van je geworden? Ja... ja. Nee, ik, dat, dat is nog van school geen vriendschap met, met werk maken. Maar uh, ja, ik kom geregeld mensen in het dorp tegen... en dan word ik op mijn schouder getikt. Jij hebt ons 25 jaar geleden getrouwd. Of, uh, ze zijn jullie nog bij elkaar, hebben we het goed gedaan. Ja. En wat is je succesratio, weet je dat ook, van wat de 500? Ik, hoeveel zijn er nog getrouwd? Ik heb geen idee. Ja, daar hou je niet bij. Nou, Statistieken. Het meest, het meest moeilijke heb ik gevonden dat ik trouwde met een dove tolk naast je. Ja. Dat houdt vreselijk op. Want ik moet op hem letten, ik moet op het bruidspaar letten. Uh, dat vond ik moeilijk om te doen. Het is allemaal goed gegaan. En het meest naar is van... Uh, in mijn gevoel, ge ge ge ge van ik trouwde een meisje... en uh, die ik kende een heel verlegen, timide meisje... Maar ze bleek toch al een jaar of zes, zeven samen te wonen... wat ik nooit van haar verwacht had. En toen kregen we die bruiloft... nou met alle toeters en bellen eraan. En eh, in de katholiek... als ze in de kerk trouwde ging ik ook altijd nog naar de kerk toe uit beleefdheid. Nou, die hele katholieke kerk... al die banken met bloemen versierd en eh, met koetsen en alles. En vier maanden later... loopt ze langs mijn huis... En ze huilt. Okay. Dat ik zeg, wat is ze? Kom even binnen, weer je een slotje water? Ja, ze gingen scheiden. Oh jee. Ik zeg, hoe kan dat nou? Nou ja, hij was 180 graden omgedraaid. Eh, toen ze getrouwd waren, ze mocht niet meer werken, ze mocht niet meer met de vrienden, ze mocht niet meer dit, ze mocht niet meer buiten. De dat. binnen, zeg maar. Ja. Want ik heb wel eens meer tegen de mensen gezegd die een poos samen gewoond hebben en dan trouwen dat er dan toch wel wat verandert. Ja. Want als je nog niet getrouwd bent... ben je nog zo Ja, Ja, ben ik nog zo ja. <lacht> wow. Nou, dat, ja, dat ik... geintje had ik met hem. Ja. Maar het is zo. En dat bleek toen ook. Het werd ja. gewoon zijn eigendom. En nou ja, na vier, vijf maanden waren ze gescheiden. Ja. <lacht> toen vond het al genoeg. Ja, tegenwoordig met het hoge scheidingspercentage... denken ze er anders over. Met zo als je niet getrouwd bent... Ja. Mensen die getrouwd zijn, vinden dat ook. Jij bent geen weigerambtenaar geweest? Dat ben ik? Een weigerambtenaar? Ja, een... ik heb één keer geweigerd. Ja? Ja. We mogen weigeren. Hè. Wa waarom? Nou ja, er komt een bruidspaar bij me, een heel jong stel. En die zitten daar. En zij kwam vanuit het buitenland. En hij stond op het Waterloopplein met een kraam met kraaltjes en zo... En zij zou in Amsterdam gaan studeren. Ze kenden elkaar één, twee maanden van de markt. En ze gingen trouwen. Ik zeg zo, op welke gronden? Ze hadden alleen een studentenkamertje. Ze hadden nog geen aardappelmesje. Ik zeg, en jullie willen trouwen? Ja, dat wilden ze. Ik zeg, nou, dat doe ik niet. Ik ga niet iemand trouwen waar totaal geen grond of basis is. En dat mag is. je ook weigeren, ja. op zo'n grond? Ja. En... Eh, dus ik zeg, het spijt me, maar ik uh, doe het niet. Nou, ze gingen weg en uh, drie dagen later word ik opgebeld... door een ambassade ergens in een ver land. En dat was de vader van de zogenaamde bruid. Die was de ambassadeur. En die uh, belde me op. Hartelijk dank dat je <laughs> ze niet hebt willen trouwen. Dat was een goede beslissing nou, dus. Ik denk, nou, dat lukt weer goed, hè. Nou, Pieter, ja. jou staat dolle pret hiermee... Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Nou, met maar een jaar later word ik gebeld... Oh. door datzelfde stel... dat ze alles nu op orde hadden... en of ik ze alsnog wilde trouwen. En toen heb ik ze toch getrouwd. En die ambassadeur was er ook bij. Hij zei, ja, nu hebben ze grond van trouwen. Is dat een, een, een gevoel... Uh, dat mensen bij je komen... en zeggen van, ja, dat voelt niet lekker... dus ik, ik doe het niet en jullie hebben niks... en er zit geen achtergrond Als achter. ik dat gevoel zou hebben... Dan weiger ik, ja. Okay. ja. Ik moet, maar met ambtenaar nou bedoelde ik eigenlijk in de periode... Nee, nee, nee, nee. dat homo's geweigerd Nee, uh, ik was de eerste die een homohuwelijk uh, sloot op Jij stond op daar gewoon helemaal open tegenover. Ik wel. Nou, terecht. Ik goed. heb zelfs in de kerkraad, ik was toen nog prezes van de kerk... Eh, dat als mensen, eh, homo's of lesbiennes... op het raadhuis getrouwd waren, dat ze ook recht hadden in de kerk... Wie waren wij als de wet het goed vond om dat te verbieden? Nee, ik, ik heb van alles getraind. Heb je die wel gevolgd, omdat het een uniek gebeuren was? Zeker Ik kende er nog een paar, ja. En maar die eerste zijn ook nog bij elkaar? Die zijn ook weet? nog bij elkaar, ja. Papa. Ja. ja, dat is heel leuk. Heb je geen spijt van je beslissing dat je nu echt... want je hebt gezegd definitief de laatste... Nou, dat had ik al lang gezegd. Ja, maar je hebt het toch nog gedaan. Ja, omdat het mijn achternichtje was. en maar bleef zeuren. Van ah. tante. Want dus, er zijn er nog meer, meer die zitten tegen. Ja, maar zo heb jij je, je hebt nog een hele grote familie. Dus er kunnen er nog wel meer aan vragen komen. Je <lacht> hebt nog tien achternichtjes. Dat weet je niet. Maar <lacht> nee, maar... maar ah, ik, ik vond dat je het heel erg leuk deed. Want ik was er natuurlijk bij. Dus nogmaals uh, bedankt dat je ik dat wilde doen. Is het niet oudbollig? Nee hoor. Want die ambtenaar die daarna nog een plaatje hield. Ik nee. denk, ja, dat is van. Mij. En ik probeer altijd iets mee te geven. Ja, dat is goed. En dat uh, heb ik altijd gedaan. Dat, dat is goed. Dan moet je vooral, nou ja, dat hoef je er niet meer in te houden, natuurlijk. stopt nu. Dat maar maar het is goed dat dat gebeurt. Even een moment van rust en contemplatie. Ja. En even weg van die jachtige wereld. En weet waar je aan begint. Ja. Ja. Nou, deze weet het wel, maar ik, ik vond het heel oh, ja. goed. En juist dat stukje ook terug in het verleden, heel goed. Dank je wel. Ja, dank je wel. En uh, nou ja, jammer dat we je niet meer zullen zien op het gemeentehuis... in die uh, hoedanigheid. Denk het niet. Nee. <laughs> Oké, okay, Mink van de Muijlen. Er kwamen twee vriendinnen naar me toe van... Camilla. mevrouw, mevrouw... Ja, vrouw, ja. Kunnen we <laughs> u inhuren? Ja, eentje <laughs> gaat trouwen dus. <laughs> ik zei nee. Paar we gaan, we gaan zien hoe, uh, hoe sterk nee nee is. Ja. Mink van der Muijlen, ontzettend Als bedankt. Als ik nee zeg, ja, ja. Dan, ja. dan is het nee, dank je wel. Nou. Oh, het was leuk. Ja. Yeah. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. And hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime say so you belong to me It is my mind imagine how the world could be so very fine so happy together